7 uur. Mariel Hageman met het NOS journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus hebben ordentroepen drie demonstranten doodgeschoten. Eerder vandaag werden al twintig mensen gedood bij betogingen in de stad Sanamijn. In verschillende Syrische steden gingen mensen de straat op na het vrijdaggebed. De betogers wilden hun woede tonen over de doden die gisteren vielen bij demonstraties tegen het regime in Syrië. De variant van de vogelgriep die is aangetroffen bij een pluimveebedrijf in het Zeeuwse Schoren is zoals verwacht mild. Wel bestaat het gevaar dat deze H7 variant muteert in een zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke vorm. Om besmetting te voorkomen geldt in een straal van 1 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod. De 127.000 legkippen in het bedrijf worden afgemaakt en afgevoerd. De besmetting komt waarschijnlijk door uitwerpselen van wilde vogels. Het kabinet voegt drie toezichthouders samen. De Consumentenautoriteit, de Opta en de NMA worden één organisatie. De samenvoeging past in het plan van het kabinet... om de overheid kleiner en slagvaardiger te maken. De samenvoeging moet in 2013 klaar zijn. Het kabinet denkt er nog over na... of ook de Nederlandse Zorgautoriteit onder de nieuwe organisatie moet vallen. Het Nederlandse fragat De Trump heeft een nieuwe linkshelikopter aan boord. Het toestel werd overgevlogen uit Djibouti... De trom doet mee aan de antipiraterijmissie voor de kust van Somalië. Toen het vergat naar dat gebied op weg was, werd het eerst langs Libië gestuurd... om een Nederlandse ingenieur en een Zweedse vrouw te evacueren. Die actie mislukte, waarna de Libiërs de drie inzittende gevangen namen. De militairen kwamen tien dagen later vrij, maar Libië hield de helikopter. Nieuwe AOW'ers krijgen vanaf volgend jaar de eerste AOW op hun verjaardag. Nu gebeurt dat nog op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt... De maatregel, die al in het regeerakkoord was aangekondigd... moet een bezuiniging opleveren van 60 miljoen euro. De Tweede en Eerste Kamer moet nog wel met het plan akkoord gaan. Het weer. Vanavond droog, vannacht in het noorden kans op regen. Morgen overwegend bewolkt en kans op een bui. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Kijk eens. Dit is mooi. Wauw, wat een licht...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 Zomerhuis met zwembad. De nieuwe Herman Koch. Het boek van de Boekenweek. Zomerhuis met zwembad. In alle boekwinkels en als e boek Berlijn 1940. Twee gewone mensen komen in verzet tegen de nazi's. Het wordt een adembenemend kat-en-muisspel. Lees nu Hans Vallada's internationale bestseller Alleen in Berlijn. Een herontdekt meesterwerk.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 Dit is Radio 1. De NTR. Schat, ik nee, kom met geen sprake, want jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta. Pagina 154. Zet ruime liter water op. Hak de peterselie fijn. Oké. Okay. Ik ja. goed. Moet. De zijn de pleisters? Pleisters! Oh, oh. Gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Manjare. Uw presentator is Petra Possel.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 Uh, we zijn dol op alles en we gaan het ook behandelen in deze uitzending. Dus kom maar op met uw uh, vragen. In, uh, in deze aflevering van Manjari gaan we het hebben over smaak. En dat doen we met smaakprofessor Peter Klossen. Hij was dat al officieus met zijn Academie voor Gastronomie. Maar hij staat nu ook echt officieel. Hij geeft les aan de Hogeschool in Leeuwarden. Welkom. Dank u. zeer. Uh, smaakmissionaris en chefkok Erik van Veluwe... Die al biologisch kookte, ver voordat dat uh, en vogue was in Nederland. En toen werd je nog wel eens verguist als je biologisch kookte. Dachten ze dat je met, met geitenwolle sokken ja. harig in een pand stond te roeren. Ja, ja schat zijn de linzen al gaar en, uh, en zilvervliesrijst en soja en tofu. En alles gestoomd en ja, in hooikisten. Heel gezond, ja. Grote misverstanden, inmiddels is dat een beetje bijgetrokken in Nederland. Uh, jij bent voorzitter van ons proefpanel vandaag... en we proeven gerookte zalm, maar liefst vier soorten, vier herkomsten, vier smaken. Onze verslaggever Chris Baiema, die onderzocht de nieuwste trend... en dat is slow coffee. Of is dat gewoon filterkoffie, zoals we decennia lang kregen... van moeder de vrouw, in de tijd dat we nog konden zeggen moeder de vrouw? En tenslotte is het de beurt aan onze kookboeken kookboekenvernaat Jona Freud... die één gerecht naar drie verschillende recepten maakt. Uit drie verschillende kookboeken dus. En Jona, het ruikt hier enigszins exotisch. Ook heel erg lekker trouwens. Het is ook BB met R. BB met R. Ja, ik kan het niet op zijn Surinaams uitspreken. Het heet BB met R, zo heet het in alle boeken. Zo, ik weet het ook niet be beter dan dat het zo heet, maar het is bruine bonen met rijst. En dat is echt volksvoedsel nummer één in Suriname? Nou, nummer één, maar het staat hoog genoteerd, ja. ja. Het wordt er heel veel gegeten. Ging het je goed af? ja. Ik, had, ik, heb, ja goed, ik ga er straks over vertellen, omdat niet alleen de receptuur... maar vooral ook de boeken of de mensen die erachter zitten... voor mij heel bijzonder zijn. Ja. Nou, Ik ben heel nieuwsgierig. Ja. U kunt thuis ook al reageren... Dus zoals ik zei op deze uitzending, bijvoorbeeld met alvast tips... en, en opmerkingen over het gerecht BB met R. <lacht> Peter Klossen, ja? is dit iets wat uh, tot uw uh, wereld standard, behoort? Standard repertoire, ja. Nee, nee. Ik kan, me, ik kan me echt dagen voorstellen dat ik geen bruine bonen en rijst eet. Ja. Dat, <laughs> dat is is het wel, wel. iets waar, waar u zich op verheugt? Nou... Daar heb ik ook zelfs nog wat moeite mee. Ja. Het rustig het is, afwachten. Ja, ja. Weet ik wel heb dat heel veel u, vertrouwen in Jor. Daar zit het niet in. Maar het idee van de bruine bonen en de rijst. Twee uh, dat, dat, keer zwaar, hè? Dat denk je dan toch? Ook. Er moet wel veel gebeuren, denk ik ook. We willen wat lekker worden. Want het is natuurlijk allebei een beetje melig, een beetje vlak. Ja. Ik herken dus, dit ook helemaal. Die, ik had dezelfde gedachten. Ja, dit verzetten. Dat en het ik ik verbaas ook, ja. me ook. Want het is. Ja, oh, waarschijnlijk denk je ze heel zwaar gerecht. Het komt toch uit een warm land. Waarom eten die mensen in godsnaam zo'n hele dat ze zijn heel hard moeten werken op het land nee, natuurlijk. Met de kolonisatie doorheen gedrukt. Maar wij zouden het echt als een decembergerecht bestempelen, toch? Dat denk ik ja. wel, ja. Ik ja. Denk dat het, het, maar gelukkig hebben wij met onze gasten contractueel laten vastleggen... dat ze verplicht zijn om te eten wat hier op tafel komt. <laughs> Erik van Veluwe, BB met R. Ja, lekker. Lijkt me heerlijk. Ja? Ja, maar zonder dat is rijst. Wel, dat is wel wat voor jou. Ja, BB zonder R. Ja, ja. ja. Maar dat, dat, die stevigheid van die pot, dat, dat staat jou wel Dat vind ik wel aan. mooi. Ja, ja, ik hou wel van die streekgerechten. We gaan nu naar een man die nog nooit BB met R heeft gemaakt. Dat is namelijk... De Franse chefkok Alain Ducasse. Daar ben ik echt zeker van dat hij dat nog nooit gemaakt heeft. Hij uh, was gisteren... Nou... No. No. No. No. Cassoulet. Ja, Cassoulet, ja. maar dat is toch iets anders. witte boontjes, boontjes. Ja, ja maar ook boontjes. Uh, hij, <laughs> hij was gisteren de hoofdgast in uh, College Tour van de NTR. Uh, een gedenkwaardige uitzending. Want hij zat daar met allemaal, allemaal studenten en uh, chef uit Nederland. En uh, het was bijzonder. Hij is de meest bekroonde, bejubelde en besterde chefkok ter wereld, geloof ik. En hij legt moeiteloos het verband... Tussen seks en eten. You are very good friends with the andere master chef Paul Bocuse, right? <laughs> yeah. And Paul Bocuse, he likes food and he likes women. Yeah. True. Ja, maar het is <laughs> een kwaliteit van de cuisinier, ik de volgende vraag So then the next question is: great food, is it the same as sex? Un, un grand repas en parfaite harmonie avec la femme qu'on aime nécessairement euh, c'est une, une bonne destination pour continuer euh, la soirée ou pour continuer euh, votre vie par exemple au Jules Verne nous sommes un restaurant où il y a beaucoup de demandes en mariage donc il est bien essentiel que la nourriture c'est important pour la vie au quotidien et pour la vie, et pour la vie amoureuse en particulier here you go ja, Arlène Lucas vertelde hoe dicht eten en seks en, en liefde... vooral eigenlijk bij elkaar liggen. Hoe het verleiden van een vrouw met een mooi diner ingezet kan worden. Hoe zo'n diner op een mooie finale kan uitlopen. Zelfs op een leven lang samen bijvoorbeeld... Uh, veel mensen komen in zijn restaurant Jules Verne eten. En daar worden heel veel huwelijksaanzoeken gedaan. Of dat nou weer iets met seks te maken heeft. Ja, is maar dat restaurant ook... zit op de tweede verdieping van de Eiffeltoren. Ja, ja is gewoon er... de romantische uh -huh. plek van, van Parijs. De mooier bestaat er niet. Parijs, ja. een mooi verlicht, Dat of... heeft hier helemaal niets met seks te maken misschien. Of met... nee, ik, volgens mij zei hij ook in het Frans la vie amoureuse. Ja. Ja. En la vie amoureuse ja. is volgens mij nog wat... Mooier en, en diepgaander dan, uh, laten we zeggen, even platte seks. De, de, de, de, de vraag begon bij seks, maar het antwoord werd weer... Het over la vie amoureuse dat dat heb ik wat heel goed gehoord. Ja, ik, ja. ik vind dat hij zich daar ook fraai even omheen praten. Ja. Heel hij... diplomatiek, hè, deed ja, hij dat? Keurig, ja. Ja. Ja, ja, ja. En heeft hij gelijk, meneer Klosser? Hij heeft in, in, in heel veel opzichten zeker gelijk. En dat gaat natuurlijk om dat uh, eten heel veel met onze zintuigen te maken heeft. En, en um, het strelen van zintuigen in de breedte um, heeft natuurlijk ook alles met uh, verleiden en la vie amoureuse te maken. Mm -hmm. Dus die parallel die kan ik me heel goed voorstellen. Er zijn delen van smaak die ook heel dichtbij... In de hersenen ook heel dicht bij de hersenstam zitten en dus heel veel met emotie te maken hebben. Eten en... kan ontroeren, eten kan mensen boos maken, eten kan op allerlei manieren met emotie te maken hebben. Dus ja, zeker. Is het ook, kun je dat ook echt specifiek aanwijzen? Van deze smaak refereert in de hersenen heel erg aan. Nou, via amoureus? Dat, dat wordt denk ik moeilijker. Hoewel er natuurlijk mooie voorbeelden zijn van het eten van oesters. Ja. en eh, Er zijn eh, rassen en stammen in Afrika die ook geloven in het schild van kevers en in het vermalen van horens van neushoorns en dergelijke. Dus er zijn natuurlijk wel degelijk... Op de Antillen eem een waan. Om dezelfde reden? Om, om, om, of omdat het een is? Nee. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk ook wel, maar om, om, om, om, het, om het liefdesleven te stimuleren. Nou ja, ik wil maar zeggen. De, kijk, er zijn natuurlijk heel veel van dit soort voorbeelden. Wat, waarbij je uh, ergens in gelooft. En, en omdat je er heel erg in gelooft. kan het eventueel ook ja. gebeuren. Ja. De, de, Erik van, de, van de, Veluwe, ja. ervaringen op deze, in deze. op dit ja, gebied? Ja, soms dan heb je wel eens als je in de keuken staat. dan uh, maak je een mooi gerecht en dan noem je dan in één keer. De, Porno en dat soort uh, uh, vrij primaire acties. Maar dat is, uh, is alweer heel ver van de verfijning van Alain Lucas. van dat via Morgens Ja, de payoff is dat misschien. Maar nee, het is ook emotie en dat je stopt de liefde in. En dat, uh, ik wil de Kaspijks nog ze zeggen ooit... Van, je moet met dat kippetje samen de oven. En je moet het beleven, je moet het voelen. En dat is... Ja, je moet bijna ontroerd zijn om zo'n gerecht mee te geven. Dat... Nou ja, passie, passie en eten in de breedte heeft natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Passie voor smaak, passie ja. voor kwaliteit. Nou ja, daar gaan we het ja. inderdaad nu over hebben, Peter Klossen. Je bent eigenaar van restaurant Ergoput in Hoogsoeren. Oprichter van de Academie voor Gastronomie. Een begrip in de, in de betere uh, horeca kringen uh, De man ook die het uh, begrip wijn-spijscombinatie in Nederland heeft gelanceerd. Dat is toch ongeveer zo? Nou lacht zo zeggen? Ja, ja. ja, ja, ja, goh, ja ik te Erik, wat Schak, is filmend, dat? En, uh, ja, de, dat Nederland is het, hè? De typeringen van... Ja, de... Hoe benoem je smaak? Het is zo moeilijk. Ja. Want als ik zeg dat, dat uh, Sauvignon Blanc naar buxes en kattenpies ruikt... Dan, dan heb je de associatie. Nou, of dat iets naar... Uh, Laatst zei iemand, wat, wat de smaak naar, uh, naar lieveheersbeestjes? Nou eet ik die niet zo vaak. Hm. Maar het um, is wel een associatief uh, gegeven. En als je het kunt benoemen, en dat heeft Peter natuurlijk fantastisch gedaan... dan op gastronomisch niveau... Dan krijgt het in een keer een stukje herkenning. Ja. En nu geeft u daar lessen in, masterclasses in. Dat doet u als lector gastronomie aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Dus dat, nu... dat gaat gebeuren. Dat hè? gaat dat is, gebeuren. Maar u heeft al, u heeft al een, een, een keer iets gesproken, meen ik? Ja, zeker. Dat, dat lectoraat is geïntroduceerd op 4 maart. Dus ja. ik ben er officieel vanaf 1 maart bij betrokken. En dat zal gaan leiden tot een minor gastronomie. Of gastronomie, want het is in het Engels. En uiteindelijk ook een masteropleiding gastronomie. En dat zijn natuurlijk programma's die nu geschreven moeten gaan worden. En hopelijk start die minor al in september. En de masteropleiding, dat zal dan ergens volgend jaar zijn. En dat zou dan dus een geweldige, vind ik, een enorme stap voorwaarts betekenen. Want dat betekent bijvoorbeeld dat allerlei uh, studenten van hotelschoolopleidingen... nu de kans krijgen om uh, aan vakverdieping te gaan doen. Uh -huh. Tot nu toe zijn heel veel masteropleidingen ja. in de richting van... Uh, er wordt geapraliseerd Ja. ja, worden, ja. En wat houdt dat in, dat vakverdieping dan? Nou... Het is eigenlijk, te, laten we zeggen, tegen management, zullen we dat zeggen? Er zijn nu heel veel, heel veel masters die altijd maar over management gaan. Mm -hmm. En er wordt net gedaan alsof je in dit uh, zeg maar in het smaakvak, als je dus een, weer een stap verder komt in de opleiding, dat dan ongeveer het hoogst bereikbare is dat je manager wordt. En dat en je dus dus dat, een restaurant dat... kunt runnen ja. op een zakelijke en, manier. En die, en die focus op dat management, dat heeft mij in, ongeveer mijn leven al gestoord. Ja. Eh, omdat het natuurlijk, we begonnen al over een passie te praten. Eh, nou, eh, het management kan een passie hebben misschien voor geld. Maar eh, de passie voor het eten, het praten over eten en begrijpen waarom het zin heeft om je best te doen. Om nou, laat ik zeggen, een blokje om te lopen om nog een betere kwaliteit te vinden. Ja. En dat je ook mensen daarmee kunt inspireren en blij kunt maken. Ja, dat, dat, dat is die vakverdieping, in, eh, eh, laten we zeggen, op een heel primair niveau benoemd. Maar het gaat ook over, over grote kwesties. Over, over en zijn grote grote het dan vooral studenten kwesties. van de hotelschool die die master gaan doen? Of kunnen ook mensen die sociologie, ja, dat is eh, grappig. geschiedenis, weet je? Het zijn natuurlijk, ja. dat eten zit in zoveel... Ja. dingen verweven. Ik heb daar nu één ervaring mee. En dat is op die Stennen Hogeschool... was er een, ma een minor market. Ja. Dus dan moesten de, de, de, de minors... die de studenten konden volgen... zich presenteren. En wij stonden daar ook. En eh, daar kwamen dus inderdaad mensen van Small Business en retail management. Ja, die dus, ja. dus van plan waren om wellicht een wijnwinkel, een kaaswinkel of zoiets te beginnen. Ja. En dus heel geïnteresseerd waren dat deze mogelijkheid er was. En vroeger als ze daar ook aan mee konden doen. En nee. Het antwoord is ja. natuurlijk ja. In, in, in uw eerste lezing zette u uw gehoor al meteen op scherm met de mededeling: smaak is niet persoonlijk. Ja. Dat is eigenlijk een revolutie, zo'n uitspraak. Ja, ik ben eraan gewend geraakt. Maar oh, ik u kan me voorstellen als je het voor staat het eerst elke hoort. Ochtend open, uh, op en u zegt als mantra in de spiegel: smaak <laughs> is niet persoonlijk. Ik <laughs> een mooie voorstelling hoe ik opsta. <laughs> ja, ja, dat is weer heel anders. Er zijn dagen dat ik dat ook niet doe. Maar um, kijk, ik ben er nu inmiddels aan gewend geraakt. En, en er zijn natuurlijk. Heel veel facetten van smaak die, eh, die, die met mensen te maken hebben. En uiteindelijk is het natuurlijk altijd zo... dat smaak door mensen geregistreerd wordt. Mm. En dat er uiteraard mensen, zo gauw ze iets proeven... er ook iets van vinden. Dat ligt eh, heel dicht bij elkaar. Hè? Dus het oordeel van iets en wat het is... Dat wordt bij smaak heel snel met elkaar uh, verweven. En mijn, mijn, mijn, mijn suggestie om smaak niet persoonlijk te vinden, heeft dus met een definitie van het woord te maken. En voor wat mij betreft helpt het enorm om smaak beter te begrijpen door iets, uh, een smaak als een producteigenschap te zien. Dus een wijn, een koffie, thee, uh, verzin het maar. Jouw BBNR uh, heeft dus smaak. En dat kun je benoemen met die termen die uh, Erik straks al even uh, aanstipte. Dus door te letten op het mondgevoel en het smaakrijkdom vooral. En daarmee heb je een beeld van wat het is... Dat is redelijk objectief. En dan kom je dus verder met het benoemen van... waar smaakt die dan goed bij, bij bijvoorbeeld bij bijvoorbeeld zwijfcombinaties en dergelijke. Kan ik dat dan een, een, een wetenschappelijke benadering uh, noemen? Ja, dat is het zeker. Dat, dat, dat heb ik nou proberen juist duidelijk te maken in die introductie... dat zo gauw je in staat bent om een fenomeen, in dit geval de dus smaak, te benoemen... en daar een model van te maken, dus min of meer te beschrijven in wiskundige taal... Dat je dan uh, ja, je daarmee als het ware kwalificeert om aan de wetenschappelijke wedstrijd mee te gaan doen. En dat, dat, is, dat is die enorme stap vooruit. Dat we in staat zijn geweest om, om smaak dus redelijk objectief en waardevrij te benoemen. Waarmee het model dus gemaakt kan worden. Ja. En waarmee je daarna, want dat moet natuurlijk gebeuren in wetenschap, het model ter discussie kan komen. En dus ook verder door anderen onderzocht kan worden. En dat er in mensen zich erop stuk kunnen bijten. En zeggen van, verdorie, is dat nou wel zo of niet ja. zo? Of is het nog ja. een factor? En ja. een van de uitdagingen van wetenschap is natuurlijk... om het dieper te krijgen en verder te krijgen. Daar heb je een start voor nodig. En die is nu die, gemaakt? Die is gemaakt. Ja. En een van de grote voordelen van een lectoraat en van... Um, van wetenschappelijke aandacht voor zo'n onderwerp... is natuurlijk dat het onderzocht kan worden. En dat onderzoek moet niet zijn om te onderzoeken. Nee, dat onderzoek moet zijn om het vak te verbeteren. Zodat toekomstige chefs, toekomstige gasteren, toekomstig... mensen die in het smaakvak bezig zijn, dat kan ook in de industrie zijn... of in de zorg, dat die met die kennis hun mee kunnen werken... en ja, hun, en hun, hun eigen terrein, hun eigen vak weer beter kunnen maken. Ja. Ja, het gaat om het verdiepen eigenlijk van het vak. En hoe, staat dat dan? hoe verhoudt zich dat dan tegen die andere kant van het vak... waar wij in dit programma namelijk ook heel veel aandacht aan besteden? Gewoon het lekker bekken. Ja, dat heeft natuurlijk alles mee te maken. Dat is dus, dat is het, wat maakt het nou juist zo, zo, zo nou ja, spannend? Maar Want... ik kan me voorstellen, hoe, hoe meer je de, de, de, de, de exacte... of de wetenschappelijke kant eh, onderzoekt... Dat, dat daarmee de lekker bekkant enigszins in, in het nauw hmm. komt... Nou, ik kan dan uit eigen ervaring spreken... dat ik daar tot nu toe nog geen last van <laughs> heb. Dus, uh, dus ik, denk dat, ik denk dat dat heel erg meevalt. Kijk, maar, maar misschien moet je wel een betere lekkerbek ervan. Dat, dat, zou kunnen. Kunnen. dat zou kunnen. Wat is aan, uw ervaring? Want u, heeft dit, u doet dit al een leven lang. Nou, Ik vergelijk het wel eens met, met andere... andere een soort even kunstvormen noemen. Ja. Uh, als je dus heel veel van schilderijen weet en je hebt kunstgeschiedenis gestudeerd. dan snap je misschien van een stroming of een schilder. heel veel meer dan een gewone, laten we zeggen, amateur-bewonderaar uh, van die mm. schilder. Mm. Zo gauw die ene persoon die er alles van weet. jou aan de hand neemt en zegt van: kijk eens naar dat schilderij en kijk eens naar die kleur. en uit kleurgebruik naar de compositie, naar weet ik veel wat allemaal. dan ga je ook dingen ervaren en zien die je daarvoor weliswaar niet zag, maar die je. De waardering voor het schilderij in veel gevallen alleen maar doet toenemen. Met muziek zie je het precies hetzelfde, met heel veel andere dingen. Ook naarmate je meer weet, is de kans groot dat je er ook meer in gaat zien en het meer gaat waarderen. Ja. Uh, er zijn nogal wat misverstanden hè, als het over smaak gaat. En een van die hardnekkige misverstanden is dat, die ik overigens zelf ook eindeloos vaak heb gerepeteerd en, en, en, en, en aan mensen door heb verteld, is dat de, de tong is onderverdeeld in zones. Ja. Yeah. Dat is helemaal niet zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Die tong is, is gewoon heel... één lap. Nee, hij is ook niet één lap. <laughs> Onze okay. tong heeft gelukkig heel veel goede eigenschappen. Ik dacht namelijk, die... de tong is onderverdeeld in zones En dan met de ene en dan proef je meer dit en met de andere meer dat. En ja. zo staat ja, dat ja, iedereen, iedereen die nu thuis uh, bij wijze van spreken, een, een potje zout uh, of een, uh, een beetje azijn in de buurt heeft... die kan voor zichzelf bewijzen dat die tong... Uh, niet op het puntje van, het, van het puntje van de tong niet alleen zoet proeft bijvoorbeeld. Ja, want dat zegt die tongkaart, die suggereert dat het puntje van je tong is zoet is. Ja. En dat je dus alleen maar op dat puntje van die tong zoet zou proeven. Nou, elke korrel zout, elke uh, druppeltje azijn... zal meteen ook op het puntje van die tong geproefd worden. Dus het is een type van waarnemen wat je heel makkelijk zelf kunt verifiëren of het is of niet. Ik ben zo bang dat heel veel mensen gedacht hebben: Jeetje, ik ben niet goed aangesloten of zo. Ik klopt niet helemaal. Mijn tong is helemaal Mij niet in orde. Klopt niet. Er worden operaties de, gedaan. Waar die is de tong? Waar is de podium? Erik <laughs> van Veluwe, was dit uh, nog een theorie waar jij nog wel eens een blauwe maandag in geloofd hebt? Van die tong en die zones? Dat, dat krijg of je, durf je dat um, nou niet te zeggen? Ja, maar dat krijg is. je bij de eerste um, uh, ware kennisles. Krijg je inderdaad al die zones. Uh, uh, zoet, zout, zuur, bitter, loog. Zo wat je opneemt. En dan krijg je zo'n lab inderdaad. Uh, um, uh, te zien. En dan moet je dan maar proeven. Maar uh, ik zeg het maar zo. Mensen die smakken. Hè, zuurstof erbij, die proeven het beste. Maar dat wordt natuurlijk meteen afgeleerd. Dus dat. Uh, uh, terwijl wijnslurper in één keer uh, uh, chic is, hè? Ja. Uh, zuurstof erbij. Om dezelfde goed. reden, natuurlijk. Ja, maar dat. dat um, uh, en, en smaak is heel complex over het algemeen. Ja. Zelfs de BBNR. dus Het is heel veel complexe smaak. En de ene proef je het misschien beter dan de ander. Maar het wordt vrij, vrij primair en vrij. Uh, um, primitief ook gewoon uitgelegd op, op, op scholen. Ik geef daar nog wel eens les in en ik ga geen namen noemen... anders word ik meteen verketterd. Maar inderdaad, wat Petro zegt, ze worden manager. Maar als je niks kunt managen in je keuken, het proces... Of niet waarop... met de chef als manager, niet met je chef kunt praten... Ja. omdat hij het over een heel ander vak hebt wat jij ja. nooit ja. begrijpt. Waar je eigenlijk van vervreemd bent. Waar je van vervreemd bent? Ja. Ja. kun je nou leiding geven aan een goede chef... Ja. als je zelf eigenlijk niet weet wat die chef uh, bezighoudt. Ja, ja wat, ik, wat, kreeg wat op, vak ik kreeg ook mijn lazen. Als Ik vroeg van waarom wordt een kreeft als die gekookt is. Of, uh, Gewoon ja, vragen hoef, die bij je opkwamen. Ja, hoef je niet te weten, dus niet belangrijk. Ja, weet je het niet of is dat niet relevant? En, ja. nou, kortom, en waarom niet? Ja, dus dat, dat, ja. En nou je wordt, je wordt de manager, je moet iets, er iets van weten. En dan, uh, dus ik ben dolblij. Uh, Hoe het gaat het overigens op dit moment met je geurbeleving? Ja, ik ruik inderdaad... Uh, er komt wel een partij zalm binnen. vette rook uh, komt er. Uh, Vettige ja, rook, ja, ik dacht eerst de brand uitgebroken. Maar nee, het is toch echt dus onder die bordjes Het is de, de gerookte geleefd. zalm die binnen wordt gebracht. <coughs> is er nog zoiets, zo'n hardnekkig misverstand, meneer Klossen, over, over smaak? Nou ja, bijvoorbeeld even misschien dat misverstand van die tong nog iets verder uitwerken. Mm -hmm. Behalve die zones, is het natuurlijk ook merkwaardig om die tong centraal te stellen. Terwijl iedereen wel weet dat de geur bijvoorbeeld ook heel belangrijk is. En dat ja. wat we zien heel belangrijk is. Mm -hmm. En dat dus alle zintuigen meedoen. Dus hoe kan je nou bedenken dat dat smaak helemaal zeg maar, met tot zou bitter te reduceren zou zijn. Terwijl alle andere zintuigen erbij betrokken zijn. Uh -huh. Dus dan zou je toch op zijn minst ook wel moeten kijken... van, goh, wat doet dat, die neus dan op het ogenblik ja. en wat doet de rest? Ja. Dus dat is één factor, tweede factor. Waar veel misverstand over is, is, is nou, meer zo'n basispakt uitpakken. Dat is bitter. Heel veel mensen denken dat bitter een negatieve smaak is. En hebben er hele theorie over waarom dat bitter zou zijn. Daar zal ik niet op ingaan, maar toch. Als je nou gewoon even nadenkt over de meest populaire... Consumptiegoederen die al masse gegeten worden overal ter wereld. Chocola, mm -hmm. bier, mm -hmm. wijn, koffie of thee. Alle continenten worden er heel veel van geconsumeerd. Ja. En, er en, zit er en, er en er zit allemaal bitter in. Ja. Dus het is toch wel gek dat wij onszelf aanpraten dat bitter een negatieve smaak is. Terwijl wij het eigen vrije wil en nog in hoge aantallen ook, in grote consumpties... Uh, bitter, bitter ja. blijkbaar consumeren en smakelijk vinden. Sterker nog... Ja. Chocola bitter, en, en, en bier bitter en koffie bitter. Neem maar espresso, of we gaan straks nog over die filter hebben. Hè. Ja. Die... Daar die. komt dit onderwerp ook voorbij. Ja, nee, maar de naarmate ja. dus de, de, de grote liefhebbers van bepaalde smaken. Hè, dus van, neem de, choco, de grote chocoladeliefhebber, liefhebber, de grote koffiedrinker. Die vindt hoe bitterder, hoe lekkerder. Dus daar moet je misschien wel ja. wat van leren. Ja. En, en misschien wel leren ontwikkelen. Maar, maar het is toch raar als bitter een negatieve smaak zou zijn? Valt, dat, dat we dan ja. hoe bitterder hoe lekkerder gaan zeggen. Het valt voor uh, een, een smaakprofessor nog een, een hele wereld te veroveren, wat dat betreft. Altijd. Dat is een apostolische en, functie. Altijd. altijd. <laughs> en we gaan daar ook mee door. U kunt thuis reageren nog steeds op deze uitzending op radiomanjare.nl. Daar kunt u uw commentaar, vragen, opmerkingen enzovoort uh, uh, uh, achterlaten. We gaan nu naar, uh, naar Erik van Veluwe naar uh, de proeverij van de zalm. Die kunnen we niet heel erg lang meer onder deze lampen neerzetten. Niet omdat hij meteen zou kunnen bederven... maar gewoon omdat de, de hitte hier <laughs> de zalm straks wegdrijft. Uh, Erik, uh, we kennen je van landgoed uh, Redeoort in uh, Gelderland. Daar komt binnenkort een ander landgoed of een landhuis bij... waar je ook heel druk mee bent. Ja, ja we gaan een, een heel leuk initiatief begeleiden. Dat is een, uh, bij Kasteel Hakvoort, een koetshuis... Dat ligt in de buurt van Voorde. Ja, dat kent blijkbaar toch iedereen. Terwijl ik denk dat dat echt uh, heel ver in de achterhoeken uh, ligt. Eén van de mooiste plekjes van Nederland. Ja, het nieuwe Groenhart wordt dat. Mm -hmm. Absoluut. Ehm... <laughs> um... En ja, als je van veluwe eet, ben je natuurlijk gewoon een uh, wel import, en dat zal ik wel de rest van mijn leven blijven ook in de achterhoek. Uh, maar wel ontzettend leuk. Daar gaan we ook met, uh, met zorgvragers werken. Ontzettend mooi initiatief met zorgvragers. Ja, ja, dat, dat klinkt uh, politiek correct. Mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, Zo heet die het nog het geen in, uh, volledige aansluiting hebben gevonden op het reguliere arbeidsproces. Um, Zo heet het op dat A4'tje uit die, dat management. Uh, juist, dat management. Ja. ja, dan zijn ze ook geclassificeerd. Heel leuk initiatief met eten uit de tuin en uh, superleuk. Die mensen komen werken ja. En daar zet je iets op. We hebben jou gevraagd omdat jij eigenlijk hardcore eco-kok wordt genoemd. Dat jij uh, de meest biologische kok van Nederland zou zijn. Ja, oei oei oei. Ja, ja. Uh, in ja. ieder geval, je bent er heel vroeg mee begonnen toen wij er nog allemaal niet aan toe waren. Maar nu inmiddels is de tijd ja. toch wel tamelijk gekeerd. En daarom ben je ook eigenlijk de gedroomde man om uh, ons, uh, ons, panel, ons proefpanel voor te zitten vandaag. Uh, We gaan, uh, gaan het hebben over gerookte zalm. Uh, gerookte zalm die verkrijgbaar is in Nederland. Dus uh, waarvoor mensen niet per se zelf een lange zeiltocht... of iets ja, anders ja. achter de rug hoeven te hebben. Uh, we hebben er vier op tafel staan. Maar eerst eventjes, uh, waaraan moet gerookte zalm voldoen... wat jou betreft, om, om in de buurt te komen van goedkeuring? Ja, dit is. Uh, we hebben het natuurlijk al jaren over in Nederland... dat, dat gerookte zalm uh, uh, met... Als je de verpakking bekijkt, dan, uh, dan denk je, uh, is het wel gerookt? Want het heeft allemaal uh, termen, uh, rookaroma, uh, ambachtelijk gerookt. Uh, um, we kennen allemaal de rookworst van niet na te noemen firma in Nederland... waar de ook per seconde één van verkocht wordt. Um, daar is ook uh, twijfel over. Er is helemaal niet een mannetje dat staat te roosten... <laughs> en dan die, <nacht> en dan die worst er uh, langs haalt. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dan heb je de ambachtelijk gerookte worst, et cetera, maar... Een, een gerookte zalm dat is wel prettig als die ook echt gerookt is. En ook weet uh, waarmee. En dat die zalm. Uh, um, dat het een goede zalm is. En als het de wilde zalm betreft uh, uit het seizoen. En van een goede kwaliteit, en een koude water, et cetera. Dat zou heel mooi zijn. Nou, dan, wacht we gaan even heel kort onderbreken. En dan kunnen we onze luisteraars in spanning houden. Dit is verkeersinformatie. Aan de BVK's er staat één file op de A6 van Emmeloord naar Jouwen. Tussen Band en Lemmer, drie kilometer, daar stond een auto in brand. Dit is Maggiare, op Radio 1. In Manjare uh, praat ik op dit moment met Erik van Veluwe. We hebben het over gerookte zalm. Er staan hier vier bordjes op tafel met een nummer erop. Dit heet een blinde proeverij. Oftewel Erik van Veluwe... die, uh, ja, die, die veel ervaring heeft als uh, biologische kok in Nederland... En die ook veel van zalm weet, die weet nog niet wat erin zit. Nee, we gaan de dekseltjes er nog niet af doen. Want Spannend, ik wil... ja. Nee, want we, we, we hebben het roken nou gehad. We hebben, we hebben... Maar toen zei je iets over wateren en zo... en toen was ik de draad eigenlijk al kwijt. Ja, ja. Uit welk water moet die komen? Ja, dat, je hebt natuurlijk de, we kennen allemaal de Noorse zalm, de Schotse zalm... de Canadese zalm, de wilde Alaska zalm. Uh, hoe kouder, hoe beter. Want en dan, dan heeft... tegen de stroom in zwemmen. Ja, allemaal moeilijk gedoe en de zo. De dus dat, uh, ja. ja. Ja. Ik weet ook niet hoe ik dat moet controleren als ik gewoon in de supermarkt sta. of bij de Als je wel praat een over een zielamoureuze, dan is die, heeft die zalm er wel heel veel inspanning voor nodig. hoor. Voor zijn trektocht. Dus maar wat ja. he, kan je gewoon een antwoord geven op de vraag... kan je nou beter gekweekte zalm kopen, omdat daar geen voor, zee voor leeg? Voor, voor een constante kwaliteit uh, kun, je dat, kun je dat vaak beter doen. Ja, maar voor het milieu, ik bedoel zeg maar voor, voor de, voor, voor voor de duurzaamheid, standaard duurzaamheid. Ja, Mijn ja, uh, de, de, de kweekzaalm wordt vaak gevoerd met... met uh, uh, wilde vis. Of uh, in het ergste geval met gewoon uh, voer. En dat, daar zit dan van alles in. Dat kan soja zijn, uh, lecetine uh, afgekeurd, varkensvoer. Daar kunnen we een kleurtje aan geven en zo. He, lekker. Dus, um, dus ook het liefst, het, liefst gewoon wilde zalm. Maar wat is wilde zalm? Dit predicaat wilde zalm wil ook zeggen dat een baai afgesloten wordt of kan worden. En vervolgens uh, nog gewoon voer krijgt. Dus ze kunnen niet wegzwemmen naar zon. Uh, zalm. Er wordt eigenlijk een soort kweekbak dan in, gesimuleerd, in een, in een, maar dan in, een baai. in zee. In een fjord, bijvoorbeeld. Een fjord ja. Ja. ja. En is er dan ook nog zalm die gewoon helemaal in orde is? Zeg maar een zalm die als hij bij de hemelpoort staat... dat hij er echt gewoon in komt die Dat hij... Ja, ja dat hij denkt van, goh, ik, ik mag, ik deug. Ja, ja. ja. ik ben oké. Okay. Ja. Ja. ben heel goed ja. gerookt. Sorry. Ja, precies. Ja, en, um, Niet rokende zalm ja. zou je dan eigenlijk moeten die, hebben. Die, moeten. die zijn er met, met, met, met moeite te vinden... Oh. En het is natuurlijk gewoon de ultieme, een, een natte droom. Ik zou me een beetje inhouden van, van, van iedere kok om dat gewoon te kunnen krijgen. En dan zit hier, we zitten hier in Amsterdam. met gewoon een aantal winkels die zich daar weten uh, te, te, te meten. Dus, uh, en dan hebben ze soms nog een labeltje van MSC of ik ben oké. Okay. MSC uh, is dan weer zo'n keurmerk dat het verantwoord Verantwoord uh, gevangen is een, een gevangen bepaalde is. periode. Daar zijn de, de, de, de, we ook nog niet uit met z'n allen wat we daarvan moeten vinden. Dus, uh, maar het komt dus nog wel voor dat je een zalm kan kopen... Of kan de gewone consument nooit meer een zalm kopen eigenlijk waar, die waarvan je zegt die is 100% in orde? Ja, de helft van de vis in Nederland wordt via de supermarkt verkocht... en de rest gaat via speciaalzaken en, en anderszins in de out-of-home sector. Uh, Ik denk dat het heel moeilijk is om van tevoren te zeggen te garanderen dat het een zalmbeeld is geweest. Mijn nou ja. charmante ja. uh, collega Francine gaat nu de bordjes da -da. omdraaien. Dat is ook een functie bij ons. Ja. En ja, en, en we zien nu meteen kleuren, ja. eigenlijk al, de openbaart is nu al een enorm kleurverschil. Erik, ja. wat zie jij? Weet jij nog wel wat? 1, 2, oh ja, ligt op volgorde. Oh, ja, gelukkig. Ja, kijk. Ja, nee, fantastisch voorgepast. Ja, nou, wat, wat je net ook al zei, is dat. Um, je hebt, uh, uh, eerst heb je de geurbelevingen, wat Peter net al terecht refereerde. Je, die is niet alleen de tong, maar ook uh, de beleving en, en et cetera, et cetera. Um, je ziet kleur. En je ziet hier ook uh, snijverschillen, de, of marginaal, of anderszins. Uh, Nat, droog, je ziet al heel veel verschillen. Sommigen zien uh, stukken zalm zien er heel vette uit. Ja. En sommigen zien er heel droog uit. De nummer twee op het bordje is donker ro ro ro roze, tegen ja. het rood ja. aan eigenlijk. Hè. En heel droog om te zien. Ja, klopt. Ja, dus dan denk je, nou, dat zou best ambachtelijk uh, kunnen zijn of dus uh, harder gerookt. Maar... Um, je zou bijna uh, een verfwaaier ernaast kunnen houden van zeggen... Oh, goh, ik wil graag die kleur zalm. Dat... Sigma-coating ja, <laughs> ja, Want dat, dat, dat vinden mijn klanten, dat, dat, dat vinden wij, uh, um, uh, gerookte zalm. Maar zalm die neemt net zoveel kleur aan als dat die uh, kreefjes of granaalachtige Precies. Uh, gegeten heeft. En die, die kleurstoffen slaat hij op in zijn, uh, in zijn vet. Zie jij nu beste. eigenlijk al uh, met jouw kennersoog dat de ene zalm jou meer bekoort dan de andere ik zalm? Ik ben bijzonder benieuwd naar nummer 4. De nummer 4, ja, die ja. heeft jou... En wat is het dan dat jij ziet, wat ik dus niet zie... Uh, wat jou zo aanstaat? Nou, dat, dat ziet er uh, glansvettigheid... Uh, um, ziet er uit als zalm. Dat ziet er zo. Ja, even voor de. Dit dus nummer 1 is, is heel. smaakprofessor, even, even hele, hele mooie even mooi plakjes meneer. die passen precies op een op een op een, uh, niks Ja. Dat, dat is één. Er hoeft niks mis te zijn, want dat kan nationaal gesneden niks zijn. Niks en ja. nummer 1. Ja. ja. Nummer twee is inderdaad wat droger. Dat, dat kan refereren aan wat wat ambachtelijk uh, uh, en, en misschien nog echt met zeezout gedroogd en op de tijd gekregen, misschien langzaam uh, uh, gerookt gedurende nou, een lange wonder, proces. donker van kleur. Wonder, ja. Dat is al. Dan ga toch al denken... Slow okay. zalm is dit misschien. Maar het raar is dat ik is oude als ik wilde zalm, zalm gerookt ja. zie... dat ik die meest, Die heeft meestal... is die donkerder van dat kleur. Dat is een donkere kleur vaak, ja. Ja, dat kan, ja, ja, ja, dat ja, ja, ja. ja, Dat zou een signaal kunnen zijn. Ja, precies ook weer de, de, de, de beleving die we erbij hebben. Want als het, dan is, is die donker gekleurd. Dus ja. dat is, uh, dan de nummer um, drie. Die is heel ja, bleek. Die is heel bleek. Hoeft op zich ook niets te zeggen. Het kan misschien het beste van smaak zijn, maar heeft heel weinig granalen gekregen. Ja, dat, dat zou het seizoen kunnen zijn. Of uh, op dieet. Dus dat uh, misschien wel sojabrok. Het zou wel interessant zijn om trouwens een soja-wijnproeverij een keer te gaan houden. Maar. Oh. vleesvervanger wijnproeverij. Maar goed, even een heel ander onderwerp. <laughs> uh... Ik kom spontaan op een idee hier ja. in dit programma. Dat uh... doen we de volgende keer. Ja. En Wat die is laatste, dit? Die, die, die ziet. Uh, ja, die, daar word je echt gelukkig van. Hè? Nou ja, dat weet ik niet. Dus dat is, uh, kijk, smaak zegt toch heel veel. Maar ook zeg ik in de keuken steeds van jongens: smaak is met 30%, de rest is beleving. En horeca is toch theater voor gevorderde. Dus dus de rest je is je gewoon aandacht, attentie, aandacht, aandacht, aandacht. Goed, ja. nou dan, dan wil ik graag jou aandacht... Ik vond het een mooie wat... uitspraak van uh, Alain Lucas uh, vorige week. Ik was, ik was bij die opnames in het ja. programma werd natuurlijk twee uur lang opgenomen. Dat uh, Hij zei er is maar 5% afhankelijk ja. van de kok. Ja, dat, is dat, altijd... vind, dat vind ik extreem weinig. <laughs> ja. Hij zei 5% talent en dat ja. is er niet eens elke ja. dag. Dat ja. zei hij. Ja. He, dus dan, dan blijft er wij heel weinig nou. over, hè? Kick your ass, uh, ja, 60% ja. het uh, product. Uh, ja, ja. Vijf, wat was het nou? 35% iets anders. En 5% talent van de kok. We gaan ja, ja, ja, we gaan ja, popioen, ja, ja. We jongens. We moeten door, ja, hoor want... ik. ik. zeg ons signalen ik in toevallig... mijn ooghoek. Ja, nee, maar want anders dan... Ik er zenuwachtig van. Nou, dat hoeft dan ook oh, weer sorry. niet. Maar... Ja, ja oké. Okay. Je hebt toch een contract getekend en dan moet wel ja, ja, ja, ja. afgeleefd worden. Je mag niet eens twitteren hier, dus dat... Nee, dat wordt ook niet bij ons programma. Nou, De je, nummer 1 je, wordt nu geproefd. Ja, daarom. Maar we mogen wel iets Jullie bezig. mogen wel iets gezellig voor jezelf gaan doen, hoor. Maar hij is ondertussen... Eh, Erik ja. Voelhoek is nu ja. aan het uh, proeven. Nou, ja, dit, dit noemen dan even het instapmodelletje. Je proeft uh, zoutjes vettig. Ja, ja, en, ja, ik maak even notities. Ja. Ja, instapmodelletje. Ja, dit wordt straks allemaal tegen me gebruikt. Dus dat... Ja... Het is die hele duurste. Ja, die heet dus die hele duurste. Ja. Nou, zo refereren een keer. Het ga arabië in vliegen. Ja. Een keer een proeverij met uh, de kippen uh, uh, en, en journalisten... en degene die kippen gekweekt hadden. Dit was de nummer 1. Ik verraad ja. nog even niks. Nee, nee, nee. Maar het instapmodelletje, dat is, ja. dat is even ja. de notitie die ik maak bij, bij nummer 1. En die opmaak is en, ook echt is De tweede... Uh, ja, die, die donkere, donkere kleurde, wat droge. Die, uit, die bijna uitgedroogde... Ja. ja, die is gewoon ook gerookt. Dus dat is, uh... Die is echt gerookt, bedoel je dan? Die, hè? die ruikt ook de rooksmaak. Ja. Uh, uh, die ruikt die is, ook rook. Die is niet aangebracht op die rooksmaak, want dat gebeurt natuurlijk ook. Dat... dat um... Ja, met de bekende worsten en zo. Je, kunt het ook, je hebt rookpoeder, rookaroma, je kunt rook uh, vloeibaar kopen. He, dus in een, in, een, in een soort lakachtige substantie. Dat, ja, en dan lak je het gewoon op, die ja, zalm, ja. en dan is het gewoon gerookte ja, zalm. biologisch uh, Het is toch gewoon pure, pure oplichterij. Ja, ik zeg het ja, niks nee, van inhouden, maar dat is ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja nee, maar Zien ik bedoel... Ja, ja, ja, ja, het ja. ja verboden ja, worden, in, vind ik. En, zo, ja, en ja. misschien is het ook wel heel slecht voor de gezondheid nog. Misschien, weet u daar wat van? Nou, daar, we daar maar niet over gaan beginnen, want dat is een heel gevaarlijk onderwerp. Ah, ja, ja. ja. ja, Oké, okay. nou. Zal goed. ik in het kader van het uh, voortgang van... Ja, neemt van, neemt van, gaan, ja. ja twee, twee, Heeft het maar met hij Hij is vettig, hij is vlezig, hij heeft bite. Uh, die, ja? proeft, die, die, die, die Die rooksmaak proef je ook nog lang door. Dus dat is, uh, het blijft langer hangen. Dus is dat, dat is, positief? Uh, um, ja, als je groot zalm eet, heb je ook het gevoel dat je groot zalm eet. Want ja. dat eet je nooit sek. Dat wordt het opgeleukt, natuurlijk. Hè? Opgeleukt? Opgeleukt, ja. Waarmee? Ja, dat kan met een, een saus zijn, een salade. Dat kan met allerlei andere smaken zijn of groentjes. Ja. Als het maar geen rauwe uitjes zijn. Nee, nee, nee. Nee, rauwe uitjes, dat is een, een rare combinatie ook weer, hè? Dat is wel een hele aardige die laat zien hoe makkelijk gastronomische gebruiken ontstaan. Kijk, die rauwe uitjes die komen uit de tijd dat de zalm makkelijk tranen werd, dus oxideerde. Ja, dus dan, dan die hele vervelende tranige smaak krijgt. En dan was een rauw uitje heel prettig, net zoals bij de haring zelf, ja. om uh, dat, dat een beetje te maskeren. Ja. Naarmate dus de koeling gekomen is, de zalm beter bewaard wordt of verser is, beter, beter kunnen conserveren is dan die, de functie van die rauwe uitjes is dus eigenlijk helemaal verdwenen. Ja, blijft het ja. doen. De nummer drie. Kun je daar al iets over zeggen, ja. Erik? Nou, dat is die bleke. Het ja, is een hele bleke. Dat is uh, niet het instapmodelletje, want nee. dat hadden we al. Dus is dit misschien een uitstapmodelletje? Ja. Deze is wat subtieler. Je ruikt dat hij wat subtieler is. Een, een subtielere zalm. Ja. Ik ga het woord subtiel nu opschrijven. U kunt trouwens thuis na deze uitzending de informatie over deze gerookte zalm terugvinden op onze website radiomanjari.nl. Er staan dan ook even wat korte steekwoorden, waardoor u weer weet... oh ja, dat zei die van Veluwe erover. En hier zegt u dan bijvoorbeeld bij subtieler. Subtieler, ja, wel hoog in zijn uh, zout. Hoog in zijn zout, ja. dat wil zeggen gewoon heel zout. <lacht> Toch? Ja. Ja, ik vertaal het even. Ja, ja, nee, eens. Naar nee, nou, mij. Nee. Ja, ja, ja. ja. Um, nou, ja, neem ja, maar meteen ja, ja, deze de laatste. dan. Ja. Daar kreeg ik toch wat, toch wat licht opgewonden naar. Dus dat is, uh... En je had ook honger. Ik had, ja, dus ik, ik mocht drie uur voor de uitzending niet eten. Het is net een opname, dus letterlijk een opname. <lacht> U moest nuchter binnenkomen. Ja, ja. Ja. <lacht> We hebben eerst het bloed geprikt. Ja. Uh, er komt nu een vrij donkerrode, ja. die, die mooie, die met die lichte glans. Ja. En, en die fijne structuur. Ook mooi gesneden, hè? Dun. Hij lijkt wel meer met hand gesneden. dit is... Um... Eerste reactie is net multiple choice. Uh, kun je altijd iets. Dat vind ik nu lekkerste. de lekkerste. Die lijkt wel uh, handgesneden of uh, semi-machinaal. Handgesneden, ook handgerookt? Je ziet ook aan de buitenkant het korstje, dat je denkt, hij heeft inderdaad, uh, of hij is uitgedroogd, of hij is gerookt. Dus dat, dat, dat is het eerste natuurlijk waar je, waar je ja. vocht onttrekt. Ja. En hij um, heeft meer balans in zijn smaak. Ondertussen krijg ik een reactie ja. binnen van Connie Koster. En zij schrijft, ben juist wortel zalmsoep aan het koken. En hangt bijkans half in de radio <lacht> om niets te hoeven missen. Wilde al zo lang het fijne over zalm weten. Ja. Nou, gaat u rustig door met die wortels. Blijf wel gewoon op, de, op, op het fornuis letten. Ja. Want er kunnen natuurlijk ongelukken gebeuren. Ja. Uh, ik, ga, ik ga jullie uit je lijden verlossen. Ik, uh, ik kom met de uitslag. De eerste. Nou, uh, zeg welke Ik vond hier. Mag deze blijven staan? Dat is persoonlijke voorkeur, hè? Ja, uh, nou, nee, nee, Peter. Nou, nee, nou, nee, nee, ja, ja. Er wordt nu gevocht ja, op. Ja. Uh, ik ga gewoon even zeggen dat de eerste. Het instapmodelletje. die was van een vishandel op de hoek. Ja. Uh, die gaat voor 4,45 bij ons. In die vierkante pakjes gesield. En de vierkante ja. pakjes gesield. De tweede, dat was een wilde. Dat was de enige wilde. Dat was die donkerrode. Ja. Uh, die uh, die komt bij Albert Heijn vandaan. Die is uh, ook goedgekeurd door de MSC. MSC, ja, ja. Uh, uh, ja, keuring uh, Die is ook uh, een redelijke prijs. Ik dacht iets, ja, ik dacht zoiets van 3,89 bij ons. Dank De je derde, uh, die jij toch uh, subtiel noemde en hoog in het zout tegelijkertijd. Ja. Uh, die komt van Lidl. Daar schijnen mensen voor om te rijden om voor 3,39 per ja. ons deze zalm te kopen. Je kijkt nu toch een beetje raar met je, je, je neus trekt nu iets. Ja, het ja, is, dit is, dit is, dit is veel zout. Ik ben benieuwd wat Peter, wat vind jij daarvan? Die derde. Die, die derde die bleek... Ja, inderdaad, vrij vlak, een behoorlijk zout. Ja. En de vierde die is van Frank's Smokehouse. Ja, dat Frank, kost... is goed gedaan. Ja. Frank's Smokehouse <laughs> is een man die uh, zijn eigen zalm rookt en, uh, en ook alles uh, duurzaam enzovoort. enzovoort. Ja. En dat is ook een kweekvis, overigens. Uh, Frank niet, maar ik bedoel die, die zalm. En die is ja. 7,34 per ons. <laughs> Jongens, lag niet zo hard. Volgens mij is het hoogste tijd voor koffie. Ja, We gaan naar koffie. Chris Baima Chris die, uh, die, uh, ja, ziet met ledenogen ogen toe... dat barista's in hoog tempo klaargestoomd worden in Nederland... om de mooiste espresso's te bouwen. Maar Nederland is al lang weer toe aan een nieuwe trend. Slow coffee. Hij ging op onderzoek. Vergeet cappuccino en espresso, want de filterkoffie is terug. En die heet nu slow coffee. Ik ben geweest bij koffiedeskundige Joost Leopold in Den Haag. En Joost, geef eerst even een mini-college. Espresso-gebrande koffie is donker gebrande koffie. Um, hoe donkerder je brandt, hoe meer olie eigenlijk naar buiten komt. Olie, daar zit de smaak in. Um, het water in een espresso apparaat gaat heel kort door de koffie heen. En de koffie moet daarom heel veel smaak kunnen afgeven filtergebrande koffie is heel licht gebrande koffie. Dus heel veel olie ah. zit in die boon verborgen als het ware. Als je nou filtergebrande koffie in een espresso-apparaat gaat doen... dan krijg je dat de koffie onder extractie vertoont. En dat geeft een hele zure smaak. Nou, zuur is heel onaangenaam. Euh, bitter is ook heel onaangenaam. En zoet is juist heel aangenaam. En dat zoete, daar gaan we naar op zoek. Dus we hebben licht gebrande koffie... En daar gebruiken we de zetmethode bij die daarbij past. En we gebruiken ook hele speciale koffie. Dus in dit geval is dat Ethiopië uit het gebied Yirgacheffe. En die is ook nog eens op een bepaalde methode gefermenteerd. Oh. Dus de, de pitten zijn uit de bessen gedroogd door de zon. Dat heet een natural methode. En daardoor kan je hele zoete smaken proeven in die koffie. En het moet allemaal heel precies. Ik weeg koffie af. Uh, voor 360 milliliter weeg ik 23 gram af. 23 gram, exact. Probeer ik het af te, af te meten. Oeh, het eh, zit al te hoog. 23,7. 22,9. Nou, dat doe ik er één kleintje bij. Eén. Ja, ja, 23. <laughs> Ga ik die malen. Ik heb heel grof koffie gemalen. Hij is heel zoet. De geur komt nu echt tot zijn ja. recht. We ruiken heel zoet, uh, maar zoet is niet zomaar een geur. Uh, als we het willen specificeren, dan ruik ik uh, kersenzoet. Het is ja, echt, uh, echt wat fruit. Misschien zelfs een beetje vanille ook. Ja. Biscuitjes, mariekaakjes. Ja. Dat idee. En de koffie wordt gezet in een Chemex. En dat is? Dat is een... Uh, Glazen pot. Dit is een vaas met een filtervorm bovenin. Ja, heel goed. Precies. En het is eigenlijk afkomstig uit de chemische industrie. Uh, het is eigenlijk een soort Erlemeijer. Nou, daarin gaan we een papieren filter doen. Heel bizar. Het is gewoon een servetje. Het is gewoon een servetje. Precies. In vieren gevouwen. Dit is zuurstof gebleekt. Pas op. Dit is niet zomaar een servetje. Nou, dit apparaat gaan we daarvoor gebruiken. Dit apparaat is. De uberboiler. Je hoort hem al uh, sissen. Het lijkt een soort biertap, maar dan komt er niet bier uit uiteindelijk, maar heet water waarschijnlijk. Dat denk je wel. Ja, precies. Dat is zo, ja. ja. Maar dit is het woord van de dag. Of misschien wel van de week. De uberboiler. Ja? De uberboiler, precies. Ja. De, de uberboiler is, is echt de ultieme boiler die je moet hebben voor het maken van slow koffie. Uh, waarom? Omdat de temperatuur van het water heeft invloed op de smaak van koffie. De snelheid waarmee het water op de koffie komt heeft invloed op de koffie. De juiste grammage heeft invloed. Dus alles heeft zijn invloed. En in dit apparaat kan je alles ondervangen. Nu ga ik het heel rustig opschenken. een... Heel erg dun straaltje. In een cirkelvormige beweging. En waarom in een cirkelvormige beweging? Omdat je daarmee een soort draaikolkje creëert... waardoor alle koffie geëxtraheerd wordt. Deze koffie past eigenlijk heel erg tussen thee en koffie in. Zijn er zijn twee dingen die heel erg belangrijk zijn. Eén is in welke servies ga je het schenken... Als je daar gewoon je aardewerker mok voor gaat gebruiken, hartstikke leuk. Maar dan gaan eigenlijk alle smaken, mooie smaken gaan verloren. En proef je alleen maar een beetje uh, uh, zoet en, uh, en bitter. Dus ik heb, uh, ik heb uh, speciaal voor deze gelegenheid heel erg dunwandig porselein. Maar dan hebben we nog een probleempje. Want het, de koffie moet eerst afkoelen. Eigenlijk moet je slurpen. Oh, ik moet slurpen. Ik, ja, Wat dat deed je ook. Oh, ja, ik, ik deed het ook. ook. Ik deed het wel goed. Er zit toch nog een bittere smaak aan. Dat klopt, en dat heeft met die temperatuur te maken. Hij is nog te heet, waardoor eigenlijk de zoete smaak nog niet ontwikkeld is. Hé, hey, hij is iets minder bitter. Hij is minder bitter, precies. Ja. precies. En het zuur komt ook... Komt ook wel terug. Aan de zijkant van je tong kan je dat proeven. Ja. En. Het uh, trekt niet meer zoveel naar achteren in je tong, als het ware. Nee. Dus. Uh, hey, maar, op dit wat? moment is die op de juiste temperatuur. Nog iets. Ah, ik vind dus koude koffie heel lekker. Daar lachen wow. mensen mij altijd om uit. Ja. Maar is, heeft het ook iets goeds? Ja, het heeft absoluut iets goeds. Ja. Yes! <laughs> Want? Wat proef ik dan niet? Want uh, bij hele hete koffie uh, uh, proef je eigenlijk heel weinig. Uh, de temperatuur uh, laat heel veel smaken uh, ja, niet proeven. Horen Zoals... jullie dat allemaal, vrienden, thuis nu? Die koude koffie van Chris? Dat is helemaal niet zo'n slecht idee. Het hoeft niet per se koud te zijn, maar hoe koeler het is... hoe mooi de smaak tot z'n recht komt. Onze eigen smaakverslaggever Chris Baiema. Ondertussen... Is het heel erg lekker gaan ruiken hier in de studio? En dat heeft allemaal te maken met een prachtig gerecht uit Suriname. Vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinderen erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers, die vies Maar wat je bij me eet, dat lusten wij allebei. Even Even allemaal. En dat is bruine bonen met rijst. Ja. Jona heeft bruine bonen met rijst gedaan. Wat, wa, waarom ben je dat eigenlijk gaan doen, Jona? Het is wel nou, bijzonder gerecht. De vereen. eerste aanleiding was nu, om het nu te doen is omdat er net een boek van Ramon Beuk is uitgekomen. Dat heet Terug naar mijn Rotti. ja. En ik, uh, hij is naar Suriname gegaan. Hij is naar Suriname gegaan en dat boek dat vind ik hartverwarmend. Niet zozeer vanwege het recept als wel om alle mooie foto's die erin staan over Suriname. En Ramon die echt op zoek ging naar zijn rotti. Nee, met... <laughs> Niet naar zijn, naar zijn roots, maar naar zijn rotti. En ik heb daar ontzettend van genoten. En toen zag ik, en ik wil, uh, ik wil hier in het programma af en toe gewoon ook uh, juist wat hele andere dingen doen. Die voor grote delen van onze samenleving vrij normaal zijn. Ik denk dat er vrij veel baby met R gegeten, worden, ge, ge, ge, ge, ge, ge, gegeten wordt in Nederland. Ja, ja. Dus ik, vind dat, uh, ik vond dat leuk. Ik zag dat staan. Dus die in van het boek Ramon Beuk zit, zit erbij? Bij. Ja. Die ja. zit erbij. Dus ik zag dat uh, staan in het boek van Ramon. En toen denk ik, goed, dat nou heb ik wat. Dat gaan we doen. Want mijn andere grote liefde van de Surinaamse keuken, is mevrouw Mevis. Mevrouw Mevis die heeft het Surinaamse buffet in Amsterdam-Zuidoost. Die voorziet heel Amsterdam-Zuidoost van eten, ongeveer. Iedereen die Surinaams wil eten, kan bij mevrouw Mevis terecht. Mevrouw Mevis die zit in een garage onder zo'n parkeerdek. Daar heeft ze een bedrijfje waar ze van ochtends vijf tot avond tien... geloof ik, aan het koken is. En ik heb het genoeg gehad om een aantal keren met haar mee te mogen doen... En als ik mevrouw Mevis zie, ben ik altijd twee weken blij, zeg ik. En mevrouw Mevis die. Dus dat is beter dan, dan een bezoek aan een, dan een psychiater. Dat is absoluut beter. Mevrouw Mevis tegenkomen is absoluut beter dan een psychiater. Bezoeken. Wij verstrekken later wel. Mevrouw Mevis die gaat het adres alleen maar over mevrouw lekker Mevis. eten. En ze is alleen Spannend, maar bezig ja. met koken. En ze doet uh, dat voor iedereen. Ze heeft ook een heel project in Zuidoost waarin ze uh, kansarme jongeren werken in haar Surinaams buffet. En die... Iedereen kan eten bij haar en krijgt ook wat. En, Heb je haar recept ook gekregen? Nou, zij heeft dus ook maar van haar twee jaar geleden een boek uitgekomen. Mevis kookt. En daar staat ook de BB met R in. Dus dat is het tweede recept is van mevrouw Mevis. Nou, wat heerlijk. En het derde recept komt uit het Groot Surinaams kookboek. Dat is een boek wat uh, Surinamers zijn altijd heel erg blij als ze dat kunnen vinden in Nederland. Dat is eigenlijk het boek van de Surinaamse huisartsschool. Jaren niet verkrijgbaar geweest en nu sinds twee jaar heeft... Diane Dubois, die een uitgeverijtje hier heeft in Nederland. Kleindochter is geloof ik van de oorspronkelijke uitgever in Suriname. Die heeft ervoor gezorgd dat we dat boek weer in Nederland kunnen krijgen. Het heel grappige is dat die BB met R eigenlijk over de, uit het grootste Surinaams kookboek... overeenkomt met wat we hier, de Amsterdamse huishoudschool of de Haagse huishoudschool. Nee. Heel karig. Hm. Daar zit dus alleen maar... In, in alle recepten zit zoutvlees, hè? Laten wij ja. meteen gaan proeven. De heren zijn niet voor ja. niets gekomen. Peter Klosser, die... Ik kijk nog wat twijfelend. Maar... Nee, helemaal niet. Ik heb al uh, twee, oh, ja. twee hapjes gehad. Van van word... schuif, je... schuif even aan. Maak het Surinaams gezellig je... daar. En Ach, Jullie zes. mogen ja. ook hier erbij komen. Kun je even, want we hebben ja, ik een paar vertellen. minuutjes. Nou, in de cruciale hier... verschillen tussen deze drie. Uh, het belangrijkste zetten. van baby met R is behalve dat er bruine bonen uh, in zitten... en er rijst bijgegeten wordt. Die rijst moet je dus apart koken. Het zit er altijd zoutvlees in. En celery, oftewel soepgroen. Ja. Ja. ja, het verdere is er bij uh, die vanuit Ramon en van Mevis, kook je kip mee. Het is echt een volwaardige maaltijd. En die bij ja, het, het Groot het, ja. het kookboek schrijft voor 100 gram ham. Ja. Ja, nou, dan maakt het makkelijk om te zien welke dat is. Ja, dat maakt het makkelijk om te zien welke dat is, ja. Er zit geen kip in wel Ik ben wel blij als we een professor aan boord hebben. Ik ja, moet ook zeggen dat ik echt voor het eerst... Ik, ik dacht dat ik zal je helpen. Ja. Ik heb voor het eerst sinds lang een pakje margarine gekocht. Want, want gewoon met het grootste margarine. Surinaams kookboek daarin bakje de uh, zoutvlees en de ham in de margarine. Nou. Terwijl ik denk dat het in Suriname nou een oorspronkelijk ingrediënt is. Nou, kennelijk dus wel, want dit boek is wel iets wat al heel erg lang daar bestaat. Mm -hmm. En er is niks aan veranderd, dus dat denk ik wel. Maar nou. zijn jullie ook a, een beetje de verschillen al aan het proeven, Erik? Heb jij al iets geproefd? Ik word niet toegelaten tot die andere twee borden, dus ze zullen veel oh. lekkerder zijn. Dat ja. <laughs> is in ja. zekere mate van pikorde. Uh, oh, ja. Je wordt nu geruild. Uh, je krijgt nu een hele grote kippenpoot ja. ook voor je. Zit, het ziet er allemaal heel stevig uit, uh, Jona. Ja, ik, ik vind ook, maar ik moet zeggen, het is inderdaad ook doordat die Madame Genette papers in de Madame Genet-papers in, alle drie. Uh, doordat dat erin zit, maakt het ook een stuk... Uh, uh, maakt het wat lichter, ja, hè? Ja, precies. Maakt wel, het maakt het ook wel, wat frisser is, uh, misschien. Dat is nou de, misschien de meest technische opmerking die je erover kunt maken. Als je het dus hebt over uh, bruine bonen en rijst... dan denk je dus aan, aan zware inderdaad, zoals we ook begonnen. Maar het is natuurlijk juist die Spaanse peper... die daar een heel accent in geeft... wat je misschien niet noemt en ook niet verwacht. Maar uh, de, de versie die jij daar nu hebt, uh, Erik... die is dus heel uh, veel pikanter ja. en, ja. en daarmee dus ook lichter, te ja. komt er veel lichter over... en maakt het dus inderdaad ook in het, uh, in het warme klimaat... dan ook meteen heel erg uh, ja. bruikbaar en smakelijk. We, we grap... zetten de landing in, Jona. Dus we moeten nu al winnaars en verliezers enzovoort. De stewardess loopt al te zwaaien met de armen. Nou, ik nee. zou één ding erover zeggen... is dat Ramon natuurlijk wel op zijn Ramonster iets aan heeft toegevoegd. Dus daar zit kokosmelk in. Dat, dat zou in het oorspronkelijke recept niet gebruikt zijn. Dus die is wat kruidiger dan de rest. Dus ik denk al snel dat, die... dat we... Ja, die is wat donkerder van kleur ook. Zozee. En welke smaakt het lekkerste? Ik vind die van Ramon man het lekkerste. Die vind je het lekkerste? En die andere? Maar en de ik mannen? vind het wel heel grappig dat dit van, uit Groot Surinaams kookboek... Het is zo'n simpel recept. Dat kan iedereen morgen gewoon maken, tussendoor. En daar het hele weekend van eten, bij wijze van spreken. Nee, ik geloof dat je van één woord wel een heel weekend kunt eten. Ja. Wat Valt vind ik jij? je mee? Ja. Nog even een, een oordeel ja. van jou? Nu vind ik meer smaakdimensie hebben, dus... Ja, de de, de ik, Ramon Beuk. De Ramon Beuk heeft, ja. is een winnaar hier, hè? Dan moet je dat dan ook helemaal leeg eten. Ja, ja. Dat, dat staat ook in je contract. Nou. Overigens wil ik nog iets zeggen over het zoutvlees. Het staat in al die recepten niet. Ik, heb het, uh, ik zal zorgen dat het op de site komt. Zoutvlees heeft een bepaalde behandeling nodig. Goed, we gaan zo voetballen hierna. Ja, Dank je wel voor jullie komst. NTR ja, Caries van Houten en Rutger Hauer spelen de hoofdrollen in Black Butterflies. Regisseur Paula van der Oest vertelt in of TV over haar film. Fotografe Dana Lixenberg kijkt op originele wijze naar Amsterdam. En Lilian Vieira van Zoeko 103 heeft passie voor de akoestische samba. In of TV, zondag om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen. Maar ook komt praten. nacht in de overnachting...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 Zomerhuis met zwembad. In alle boekwinkels en als e-book. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1.